10 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. VVD-lijsttrekker Rutte acht een paarse coalitie bijna onmogelijk. Dat zei hij vanochtend bij de NOS. Omdat in de Eerste Kamer paars geen meerderheid heeft. En de verkiezingen zijn pas in 2015 voor de Eerste Kamer via de Provinciale Staten. Dus wetgeving loopt dan vast. Dus paars is praktisch, om praktische redenen eigenlijk bijna uit beeld. Rutte zei dat hij zich niet expliciet wil uitspreken over voorkeuren voor partijen en coalities omdat de kiezer eerst aan zet is. Hij reageerde verder op kritiek dat hij andere partijen hard aanvalt, bijvoorbeeld door de PvdA een gevaar te noemen. Volgens Rutte gaat hij niet over grenzen heen en hebben kiezers er recht op de verschillen tussen partijen te kennen. We zijn niet van Marsepijn, zei Rutte, maar hij zei ook dat hij collega's nooit persoonlijk zal aanvallen.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 In Afghanistan hebben de Verenigde Staten de gevangenis van Bagram overgedragen aan de Afghanen. Het cellencomplex ten noorden van Kabul was het grootste Amerikaanse gevangenis in het land. In het complex zitten ongeveer 3000 Taliban en terreurverdachten vast. De VS en Afghanistan zijn het nog niet overal over eens. Amerikanen willen een aantal gevangenen onder hun hoede houden. De Afghaanse president Karzai is daar fel op tegen. en vindt dat de Afghaanse soevereiniteit dan wordt aangetast. Voor de zwemtocht voor het goede doel gisteren in de Amsterdamse grachten... heeft Prinses Maxima getraind met zwemcoach Jacco Verharen... en Olympisch kampioen Pieter van den Hogeband. Dat was in juli in een afgescheiden deel van het zwemstadion in Eindhoven. De training duurde ongeveer anderhalf uur, zegt coach Jacco Verharen. Dat zijn algemene techniektips over, over hoe je wat rustiger in het water ligt... hoe je wat makkelijker adem kunt halen op het moment dat je borstcrawl aan het zwemmen bent. Uh, wat over slaglengte, dat soort, uh, dat soort dingen. En uh, uh, ik was wel verrast over uh, toch al het niveau dat ze al had uh, ja, voordat we eraan begonnen. Ja, we verhalen. Zo'n 1100 zwemmers haalden gisteren tijdens de City Swim door de Amsterdamse grachten geld op om de ziekte ALS te bestrijden. De prinses ging te water in een wetsuit en met een oranje badmuts. En ze had voor de 2028 meter 50 minuten nodig. <middels> Het weer eerst wisselend bewolkt met plaatselijke bui. In de loop van de ochtend steeds meer zon. En dan wordt het 22 graden aan zee en 27 graden in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt en buig, later droger en nog even zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. b Verkeersinformatie. Hier staan files op de A20 Rotterdam richting Hoek van Holland... tussen Maasdijk en Afrit Westerlee 2 kilometer. De verkeerslichten werken daar niet goed...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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het Nederlands luchtruim gaat op de schop. Deskundigen waarschuwen al langer voor de gevolgen van de wietpas. Wij hebben toen aangegeven van een groot deel van de mensen zullen zich. He, die zullen zich op de illegale markt gaan richten. En de dochterdhumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Het Nederlandse luchtruim gaat op de schop. De vliegroutes naar Schiphol en de regionale vliegvelden... worden van elkaar gescheiden om files in de lucht te vermijden. Dat maakt staatssecretaris Job Adsma van Luchtvaart... ook vandaag bekend op het congres van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens. Goedemorgen, meneer Adsma. Goedemorgen. Wat gaat er nou precies veranderen? Nou, wat er, wat er vooral van belang is, is dat er meer wordt samengewerkt tussen de, de burgerluchtvaart en de militaire luchtvaart. Uh, u kunt zich voorstellen dat militairen veel moeten oefenen en hebben vanuit het verleden ook eigen, uh, laat ik maar zeggen, snelwegen voor het verkeer. Heel hoog in de lucht voor het militaire verkeer. En uh, ja, dat, dat mag absoluut het, uh, het burgerluchtvaartverkeer natuurlijk niet kruisen. Nou, wat we hebben gedaan is kijken hoe je dat allemaal efficiënter kunt indelen, want nu is het effect dat... Juist door de aanwezigheid van veel militaire routes, uh, het burgerluchtvaartverkeer vaak moet uh, uh, omvliegen. Nou, dat is, uh, dat is, dat is zonder van het geld, zonder van de kosten. En uh, wat minstens zo belangrijk is, is dat we hebben gekeken naar uh, de toekomst van Schiphol. Hoe kunnen we Schiphol laten? Uh, groeien zonder dat het, uh, ten koste gaat van de omgeving. Nou, en een van de redenen, een van de uitkomsten is dat je Schiphol kunt laten groeien. door meer mogelijkheden te geven dan, uh, de ontwikkeling van de luchthaven bij Lelystad. Ja. Nou, Lelystad als opvang, als overloop voor Schiphol, zo moet je het eigenlijk bekijken. En uh, dat is een van de belangrijke conclusies. En het mooie is dat uh, Lelystad Luchthaven, uh, zoals we dat noemen, Lelystad Airport, kan verder ontwikkeld worden. En uh, ja, dat, ik ben daar zelf wel ongelooflijk blij mee dat dat, dat ook kan. Ja, goed. Uh, het doel is dat Schiphol kan doorgooien naar 510.000 vliegbewegingen. Dat zijn er nu 437.000. En dat Lelystad straks 40.000 vluchten kan verwerken. Ja. Uh, betekent dat ook dat sommige vluchten niet meer van Schiphol zullen vertrekken maar vanuit Lelystad. Ja, bij, uh, de, de kracht van Schiphol is dat Schiphol eigenlijk een, een internationale hub is. Dus mensen komen uh, vanuit andere cont continenten naar Amsterdam... om van, vanuit Amsterdam weer door te vliegen naar bestemmingen elders. En juist daardoor dat uh, Schiphol eigenlijk een spinning en is... Is Schiphol ook Amsterdam ook een heel interessante vestigingsplaats, uh, onder andere voor grote bedrijven? En ja. wat we willen, is dat, dat we juist dat intercontinentale verkeer uh, blijven uh, stimuleren, blijven faciliteren. Ja, en dat betekent dus dat je uh, uh, maatschappijen die. Die zich bijvoorbeeld richten op, uh, op vakantievluchten, dat je die in de toekomst uh, meer, en moet, meer en meer zult moeten verleiden om uh, bijvoorbeeld naar, uh, naar Lelystad te gaan en van daaruit uh, de vluchten uh, uh, te accommoderen. Ja, dus dat betekent dat de normale luchtvaartmaatschappijen, zou ik maar zeggen, dus niet de prijsvechters, dus niet de Transavia's, de EasyJets, uh, de, de, de Ryanair's, de, die verdwijnen van Schiphol voor zover ze er zijn. Nou, EasyJet is uh, bij mij weten samen met Transavia de enige die vanaf Schiphol vliegen, uh, maar die gaan dan uh, richting uh, Lelystad en misschien Eindhoven. Ja, nu zijn dat overigens allemaal wel normale maatschappijen hoor. Dus, uh, het zijn ja, ja nee, ik bedoel er niks kwaads mee voor de duidelijkheid. Alleen, alleen het, de, de bestemming is, uh, is er niet. En, en de, de doelgroep waarmee ze vliegen is er iets andere. En wij vinden, en dat vindt, klein, uh, vindt niet alleen uh, het kabinet. Uh, ook, ook breed wordt dat gedeeld, ook door Dan Bolen. Dat het goed zou zijn dat je dat type uh, luchtvaartverkeer. voor een deel verplaatst naar uh, Lelystad en Eindhoven. Juist, maar het is dus niet zo dat Europese vluchten alleen nog maar vanuit Lelystad of vanuit Eindhoven gaan. Nee, nee, nee, zeker niet. Zeker nee. niet. In uh, sterker nog, uh, de komende jaren zal, uh, wat u al aangaf, Schiphol uh, moeten kunnen groeien naar 510.000 vliegbewegingen En uh, Eindhoven en uh, Lelystad zullen samen zo'n 70.000 vliegbewegingen ja. extra voor haar rekening nemen. En goed. dat is nogal wat. Het plan is dus uh, tweeledig, namelijk één, groei van uh, de luchthavens in Nederland. En aan de andere kant zorgen dat er minder uh, wachttijden en, en traffic loops uh, zijn in de lucht, zal ik maar zeggen. Uh, goed voor het milieu en ook prettiger voor reizigers en de want het kost minder tijd en minder geld. U vat dat heel erg goed samen. Ja, en hoeveel files zijn er eigenlijk in de lucht? <laughs> nou, het is, uh, Nederland is natuurlijk een van de, van de... Boven Nederland zie je de drukste uh, luchtsnelwegen van wel van de wereld. Omdat we niet alleen het, uh, het vele luchtvaartverkeer... dat van vallen naar Schipval uh, moeten kunnen faciliteren. Maar ook boven Nederland heb je natuurlijk nogal wat uh, routes van het, eh, uh, van het intercontinent intercontinentale verkeer vanuit andere landen. Denk aan uh, Frankfurt, denk, denk aan Londen. Dus ook dat vliegverkeer komt voor een deel over Nederland. En uh, dat moet je natuurlijk wel heel zorgvuldig plannen, zodat er geen, uh, geen brokken komen. Nou, gelukkig is dat uh, de afgelopen decennia niet op nauwelijks aan de orde geweest. En we willen ook vooral in de toekomst voorkomen... dat er uh, door de filevorming in de lucht uh, uh, zeker risico's gaan ontstaan. Ja. En, ja, daarom is het goed dat ook dit uh, nu heel scherp in beeld is gebracht... dat je kunt groeien ja. zonder dat er uh, concessies worden gedaan aan de veiligheid. Maar hoeveel files zijn er nou in de lucht? Ja, ik heb ze nog nooit geteld. En gelukkig zitten ze dus <laughs> ook niet uh, op de, op de, op de file meldingen uh, op nee. het nieuws. Uh, maar uh, het feit dat je soms... Uh, in de lucht, als je van of naar Schiphol gaat... even een wachttijd hebt, bevestigt dat er wel degelijk sprake is... van veel luchtvaartverkeer. En dan moet je dus wachten voordat je kunt wandelen... of voordat je kunt vertrekken. Ja. Nou, dat willen we allemaal optimaliseren. Want dat wachten en dat omvliegen, dat kost alleen maar geld en energie. En energie, Ja, dat is zeker als het gaat om de luchtvaart... een van de grootste slot-offs. En dat moeten ja. we eigenlijk tot een minimum beperken. Twee dingen nog. dit heeft niks te maken met het, het feit dat afgelopen zaterdag... een CDA-campagnevliegtuigje boven Wassenaar werd gegeven... Door een SP-vliegtuigje? Nee, en dat vliegtuig is is heeft een noodlanding moeten maken. Gelukkig is goed afgelopen, maar het is niet de bedoeling dat uh, dat type vliegvelden uh, uh, gaat ontstaan. We nee. willen juist. De bestaande vliegvelden uh, zo goed mogelijk uh, voorzien van alle veiligheidswaarborgen en uh, dat incident. Nou, laten we blij zijn dat het goed is afgelopen. Tot slot, u staat niet meer op een verkiesbare plaats op de CDA-lijst. U staat trouwens helemaal niet meer op de CDA-lijst. Wat gaat u straks eigenlijk doen als de verkiezingen achter de rug zijn en er een nieuw kabinet aantreedt? Bent u nog wel beschikbaar voor een nieuwe Amstermijn als bewindspersoon of gaat u de politiek verlaten? Ik ga uit van een uh, goede verkiezing en uh, mocht het CDA mee kunnen doen aan een volgend kabinet... Uh, dat ligt niet in mijn hand, dan uh, ben ik uh, zeker weer beschikbaar. Juist, dus alleen maar voor een bewindspersonenfunctie en niet meer als Kamerlid. Uh, zo klopt, zo zit het. Joop Atsma, staatssecretaris van heel veel en dus ook van luchtvaart. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ik ben er helemaal klaar mee.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 Het zal hem niet zijn ontgaan, dames en heren. De discussie over het effect van de Wietpas is vorige week in alle hevigheid losgebarsten. De pas stelt het komende kabinet dan ook voor de vraag afschaffen of landelijk invoeren. Gaat u luisteren naar deel 1 van de Wietpas, gemaakt door Thijs Poelens. De Wietpas ligt onder vuur. In mei ingevoerd als een experiment in de zuidelijke provincies. Nu de oorzaak van florerende straathandel, met name door de plaatselijke jeugd. Vorige week maakte de burgemeester van Maastricht onder Hoes een onverwachte draai. Verplichte registratie is wat hem betreft niet meer nodig... omdat mensen zich niet willen laten registreren voor een WIPAS. En dat is een probleem. Het is dat de mensen die dus als het ware recht hebben om naar de koffieshop te gaan... daar niet komen uit angst en dus nu op straat hun handel willen halen. Ja, en dat wil ik niet, want dan heb ik nog steeds diezelfde onrust op straat... en veel meer onveiligheid. En wat zegt demissionair minister-president Rutte daarop? Nu we met de uitvoering bezig zijn en op praktische problemen stuiten... vind ik het altijd verstandig om dan niet door te gaan... alsof het perfect helemaal is ingevoerd. Maar te zeggen, oké, okay, de richting is dus goed. We hebben nu een aantal praktische ervaringen opgedaan. Wat leert ons dat voor de verdere uitrol van het hele programma? En ik denk dus dat het goed zou zijn om later dit jaar uh, met elkaar uh, te bespreken... wat zijn de lessen die we geleerd hebben. En zijn er aanpassingen nodig? De evaluatie zal in oktober plaatsvinden maar hoe de Wietpas in Limburg, Brabant en Zeeland is ingevoerd is opmerkelijk. Het plan ontstond in Maastricht als oplossing voor een specifiek Maastrichts probleem... maar werd door minister Opsteld gezien als oplossing voor de rest van Nederland. Onderzoekster Nicole Maalstee van de Universiteit van Tilburg. Um, een aantal jaren geleden um, waren ze bij het ministerie aan het kijken... hoe kunnen we coffeeshop-toerisme tegengaan, omdat met name in Maastricht en een aantal andere uh, zuidelijke gemeenten... Uh, er overlast bestond van koffieshoptoeristen. En toen is in de zuidelijke provincie, in gemeenten gemeente... en dan met name in Limburg bedacht van... Uh, kan dat uitgezocht worden van... wat gebeurt er als we een wietpas introduceren... of andere maatregelen? En, en moet je dat doen? Wat zijn de gevolgen daarvan? En wij hebben toen dat onderzoek gedaan... en dat heet een haalbaarheidsstudie. En wat was de uitkomst? We hebben toen geadviseerd om dat niet te doen. Ten eerste omdat het een Maastrichts uh, probleem was. En omdat je dan een maatregel zou gaan introduceren die voor heel Nederland geldt. En dat vonden wij veel te zwaar. Ten tweede hebben we toen ook gezegd... Van als je wil weten of iemand buitenlander is, dan kan je gewoon een paspoort vragen. Wat in principe nu ook al gebeurt. Dus je hoeft niet een speciaal uh, nieuw uh, iets te introduceren om... Uh, te controleren of, of iemand een toerist is... als je hem al zou kunnen weigeren op basis van het feit dat hij buitenlander is. Kan ik dan concluderen dat uh, die, die invoering van de Wietpas... in Brabant en in Limburg uh, ingevoerd is... op basis van een specifiek probleem? Ja, en er is toen ook uh, bewust wel samengewerkt... want er zijn acht gemeenten met koffieshops in Limburg... En zij waren dus heel bang als Maastricht wel zo'n pas zou invoeren... dat er dan een waterbed-effect zou optreden... en toeristen alsnog naar die andere gemeenten zouden komen. En daarom was ook het idee, we gaan samen kijken... of er maatregelen zijn die we kunnen nemen... en dan gaan we die ook samen invoeren. Dus eigenlijk zijn de andere gemeenten meegesleept... in het probleem dat Maastricht heeft? Op dat moment hadden de andere uh, gemeenten geen uh, problemen, overlastproblemen... van toeristen. En uh, dus was het ook niet nodig, in feite, om zo'n maatregel te gaan invoeren. En wat was dan toch de beweegreden van het demissionair kabinet Rutte om de wietpas toch in te voeren in Zuid-Nederland? CDA, Tweede Kamerlid Joscoen Tjurus. Die wietpas uh, is ingevoerd om het drugsbeleid aan te scherpen. Het drugsbeleid zoals we dat nu hebben al een lange tijd: het zogenaamde softdrugsbeleid, het gedoogbeleid. Uh, de, uh, dat brengt met zich, veel, uh, met zich mee overlast, criminaliteit gezondheidsproblemen. Maar met name uh, het punt van de overlast, uh, denken wij te kunnen aanpakken met de zogenaamde clubpas uh, in de Volksbond ook gaan heten de wietpas. Ja. Waar bestaat die overlast uit? Nou, die bestaat met name overlast. Uh, die, die overlast bestaat uit dat uh, met name uh, jongeren voornamelijk uit uh, Frankrijk, België, Duitsland uh, naar Nederland komen om die wiet te kopen. Nou, dat geeft heel veel uh, overlast voor de, voor de buurt. Nu zijn er critici die zeggen, ja, uh, de eerste signalen zijn er al. Je krijgt een waterbed-effect. Mensen uh, zijn niet genegen zich in te schrijven lid te worden van zo'n club. Ja. Een wietpas te nemen. Ja. Uh, er zijn geluiden dat 70 tot 90 procent van de bezoekers uh, niet meer komen. En die halen nu hun wiet ja. op straat. Ja. Het zou de overlast alleen maar verergeren. Wat zegt u daarop? Uh, ik geloof dat niet. Het zal natuurlijk wel, uh, uh, uh, laat ik zeggen... elk nieuw verschijnsel of elke nieuwe aanpak creëert... als het ware ook zijn eigen dynamiek, zijn eigen uh, reactie ook. Dat zagen we ook een beetje, om, om, om maar een par parallel te geven... met het uh, rookverbod in cafés. Toen dachten we, oh, dat worden massale vechtpartijen buiten. Dat gaat heel veel ellende opleveren. Uh, sterker nog, het heeft geleid dat heel veel mensen zijn gestopt met roken. Bent u er wel eens geweest in een koffershoek? Ik ben uh, nog nooit in de coffeeshops geweest, maar dat, uh, dat hoort... Ik ben er wel vaak langs geweest, erin geweest in werkbezoeken. Uh, ik ben er uh, uh, uh, bij mijn weten nog nooit in geweest. De, de geur trok mij ook eigenlijk. Ja, ik heb gestudeerd in Amsterdam, daar kwam ik altijd langs in de koffieshop. Nee, daar hoefde je niet voor naar binnen te gaan, want het rook je al van, van meters afstand uh, buiten. Even terug naar onderzoekster Nicole Maalsteen. Zij waarschuwde vooraf voor de toenemende overlast... bij de invoering van de Wietpas. Het is fijn om gelijk te krijgen, maar in dit geval... vind ik het eigenlijk zeer onverantwoordelijk wat er gebeurt. En dat is? Dat uh, mensen naar de illegale markt gaan. Morgen in de Wietpas. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, heel veel mensen zijn bang. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Cairo het eh, Cairo mailadres. Goedemorgen Nederland het cairo.nl. Straks de eerste winnaar van de verkiezingen is bekend, die namelijk van de beste webpoliticus. Eerst nu een dagt humeur. Hier is Henk Westbroek. Zij maakt het verschil. Onlangs beweerden een handvol wetenschappers dat een mens na 40 jaar incidenteel wietgebruik permanent zweverig in de bovenkamer wordt. Wellicht verklaart het relatieve gemak waarmee in ons land softdrugs verkregen kunnen worden, derhalve waarom we hier zo rijkelijk bedeeld zijn met zwevende kiezers. Over die zwevende kiezer wordt door personen... die rotsvast met beide voeten in de Hollandse klei staan... soms enigszins laatdunkend gesproken. Omdat op die zwevers nog helemaal geen pijl te trekken is. Ik hou juist van de zwevende kiezer... omdat die zwevers de motor van de politieke democratie zijn... Steen nou eens even voor dat er geen zwevende kiezers zouden bestaan? Dan hoefde iedereen maar één keer in zijn leven te stemmen... en, en dan was het verder goed. Dat zou weliswaar in verkiezingskosten schelen. Maurits de Hond zou een andere betrekking moeten zoeken... en niemand hoefde elke vier jaar meer te kijken naar verkiezingsdebatten... in de wetenschap dat op alle andere zenders... vermakelijker programma's uitgezonden worden. Maar toch, een enigszins vitale democratie leeft bij de gratie van het feit dat mensen willen veranderen in de opvatting welke politieke partij ons land het meest zindelijk besturen kan. Het zijn juist de onwrikbaren, de fundamentalisten, zij die nu al weten dat ze over twintig jaar nog steeds op dezelfde partij zullen stemmen. Waar ik weinig mee heb. De mensen die het niet uitmaakt of een partij zelfs maar serieus geprobeerd heeft haar belofte na te komen. De mensen die vinden dat je nooit achterom moet kijken, maar uitsluitend walgelijk cliché richting de toekomst. En die dus eigenlijk van opvatting zijn dat je van de politieke geschiedenis helemaal niets kunt leren. Als straks na de verkiezingsuitslag de lijsttrekkers van de partijen... de kiezers die op ze gestemd hebben daarvoor hartelijk danken... dan richten ze zich eigenlijk tot de zwevers. Immers, uitsluitend, zij maakten het verschil. Henk Westbroek, morgen het ochtendtumeur van Mart Smets. J'en ferai quoi? Papa pa, la, papa pa, pa, Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi?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 Découvrir Het is vijf voor half elf, dames en heren. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Internet, Twitter, Facebook. Politici maken steeds meer gebruik van deze sociale media. Waarbij het bij de een beter gaat dan bij de ander. Vanochtend werd de lijst van beste webpolitici bekendgemaakt met op nummer 1. Linda Voortman van GroenLinks. Tommy Hopstaken, goeiemorgen. Hele goeiemorgen. U bent een van de organisatoren van deze verkiezingen. Klopt, ja. Wat heeft ze zo goed gedaan? Nou, Linda Voortman is echt een politicus die, uh, die internet in de volle breedte benut. En dat wil zeggen dat ze niet alleen twittert of op Facebook zit, maar bijvoorbeeld ook een hele goede website heeft. Hè, waarbij ze al haar um, verschijningen in de media bijvoorbeeld bijhoudt of waar, waar ze YouTube filmpjes op zet. Ja. Uh, dus het is, het is echt een mooie portal naar alle sociale media die ze gebruikt. Ja. Hoeveel uh, procent van de luisteraars zou haar kennen, denkt u? Uh, ik denk niet zoveel. Nee. Maar dat is ook wel het opvallende. Uh, van, uh, wat we, kijk, we hebben in de, de, deze campagnestrijd uh, de politici in de gaten gehouden die uh, internet gebruiken ja. en vooral de kleinere. Uh, met, of de, de mensen die lager op de kandidatenlijst staan, um, ja, die hebben natuurlijk veel baat om dat internet in te zetten... omdat die weinig op tv komen of ja. weinig in de grote media komen. Maar ja, dat was afgelopen vrijdag... hebben we toevallig deze uitzending ja. ook besproken... Ja. een onderzoek van de Radboud Universiteit. En ja. daar blijkt uit dat het hele social media gebruik van politici... nauwelijks stemmenwinst oplevert. Ja, maar je moet het ook niet alleen voor stemmenwinst doen, denk ik. Ik denk oh. dat het ook voor heel uh, andere zaken uh, nuttig kan zijn. Zoals? Bijvoorbeeld, Nou ja, goed, um, uh, de conversatie aangaan met de burger, ideeën opdoen. Uh, Linda Voortman, die, die de heeft bijvoorbeeld een heel leuk initiatief. Die heeft een zogenaamd uh, spreekuur het, het Zorguur noemt ze dat. Ja. En dat is één keer in de week. Uh, Laat ze een uurtje dan mensen met een hashtag uh, Zorguur meetwitteren over de zorg. En zo... Ja, voelt ze ook natuurlijk wat leven in de samenleving en krijgt ideeën. Um, en is ja, natuurlijk het contact met, uh, met de burger een stuk, uh, een stuk dichterbij. Goed. Dus Zij heeft dus de juryprijs gekregen, want Klopt. er was ook nog een publieksprijs. En die ja. ging naar Marianne Thieme van, ja. de, van de dieren. Ja, die heeft de meeste stemmen gehad. Uh, mensen konden op onze website stemmen op uh, uh, politici die internet uh, slim inzetten. En uh, Marianne Thieme heeft verreweg de meeste stemmen gehad. Dus ze heeft ook goed campagne gevoerd. Ja, maar dan zie ik dat de beste social media gebruiker Diederik Samsom is. Klopt. Dus ja. hoe kan hij dan de beste hun social media gebruiker zijn... en kan Marianne Thieme winnen? Nou, de beste social media gebruikers is een juryprijs ook. Hè. Dus daar hebben we geen publieksprijs voor, uh, voor uitgeloopt. Maar uh, Diederik Samson heeft die prijs gewonnen... Uh, omdat hij uh, niet alleen tijdens verkiezingen um, slim gebruik maakt van Twitter en Facebook... Ja. Um, maar dat ook uh, um, daarvoor en daarna doet. Hè. Dus uh, het is niet, uh, want dat zie je bij heel veel politici die nu in één keer een Facebook-account maken... of in één keer een Twitter-account aanmaken... Ja. om maar in die campagne mee te tellen. Ja. En hij doet dat vrij uh, constant. Goed, even nog het lijstje verder aflopen. Beste persoonlijke website uh, is gegaan naar... Klopt. De beste landelijke partijwebsite is voor de VVD. VVD ja. En de algemene indruk van de jury was dat ze er allemaal niet zoveel van bakten. Nou, die, vooral die websites, die zijn echt schandalig af en toe. Als je kijkt naar de, de, de, de, de kandidaten-sites, um, die zijn vaak uh, zeer uh, onactueel. Ja. Uh, um, heel slecht geschreven vaak. Uh, ja. staan, uh, ze voldoen <laughs> totaal niet aan de eisen voor het web. Als nee. je, dus die prijzen zijn eigenlijk door de jury met pest ja. in het lijf uh, uh, ja, ja, sommige wel. Vooral de websiteprijzen. We moeten ja. zeggen, de social media, dat, dat wordt steeds professioneler. Dus ja. Twitter, Facebook, dat gaat, gaat, gaat de goede kant op. Goed. Maar de website zelf, dat is nog om te huilen af en toe. Tommy Hopstaken, een van de organisatoren van de... De verkiezingen van de beste webpoliticus van het land. Ik dank u zeer. Ja, graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer uh, informatie kunt u vinden op KRO.nl en zometeen na half elf. Een schaduwminister, Eva Jinek. Jazeker, we hebben onze minister van Innovatie. Het is een rasondernemer, hij is bedenker van onder andere nu.nl. En het mooie is, hij heeft gewoon oplossingen voor alle problemen in de politiek. De economische crisis, de zorg, de files, noem maar op, Kees Zegers. En meteen. hij is er nog hartstikke rijk mee geworden ook, toch? Ook oh, dat! Ja, Zo'n <lacht> <lacht> <ook> voordeel. <lacht> Ik ben heel benieuwd, daar is een magie. Goed, we gaan zo meteen naar je luisteren. Uh, eerst nu het nieuws, hier is Dorad Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De VVD-lijsttrekker Rutte vindt dat een Paarse coalitie praktisch bijna uit beeld is. Tegenover de NOS benadrukte hij dat, los van de inhoudelijke verschillen... PvdA, VVD en D66 samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Daardoor is Paars praktisch onmogelijk, zei hij. Rutte zei dat hij zich niet expliciet wil uitspreken over voorkeuren voor partijen en coalities... omdat de kiezer nu eerst aan zet is. In Afghanistan hebben de Verenigde Staten de gevangenis van Bagram overgedragen aan de Afghanen. Het cellencomplex bij Kabul was de grootste Amerikaanse gevangenis in het land. Er zitten ongeveer 3000 terreurverdachten vast. Apotheekketen Medik gaat reorganiseren en schrapt 134 arbeidsplaatsen. Daarbij vallen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen. Medik verdient vooral minder doordat verzekeraars alleen de goedkoopste versie van een geneesmiddel vergoeden.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 Welkom bij de stemming van Nederland. De strijd om het torentje loopt op, nog drie dagen te gaan. Vanavond kruisen aartsrivalen Rutte en Samson de Degens... in misschien wel het beslissende debat. De toon wordt steeds scherper, hoe ver zullen ze vanavond gaan. De campagne gaat dus de laatste dagen in. Dat ervaart ook onze verslaggever Joris Kreugel... die al een week aan het flyer is voor de verschillende partijen. Vandaag is de VVD aan de beurt volgens vrijwilliger Martijn van Dalen, een partij voor het volk. Ook onze Kamerleden komen af en toe gewoon in spijkerlijke aanzetten. Dus, ja, het is een hele normale mensen met wie je gewoon... Uh, ook uh, aan de bar een bier kan drinken. Je kan ze zo aanspreken, heel toegankelijk. Net zoals jij. Ja, ook. Dat straks uitgebreid. En we gaan ook bellen met Leon Verdonschot... die weer een mooie plaat heeft uitgezocht... die naadloos past bij een politieke partij. En natuurlijk voegen we vandaag ook weer iemand toe aan ons kenniskabinet... De man die naast mij zit, heeft het internet ondernemen in zijn bloed zitten. Zo is hij onder andere de man achter successite nu.nl. Zijn naam is Kees Segers en hij is onze eigen minister van Innovatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom Eva. in de studio. Um, innovatie is zo'n begrip die te pas en te onpas door mensen rondgestrooid wordt. Het is ook niet echt heel erg sexy. Waarom moet de luisteraar nu vooral blijven luisteren? Ik denk juist dat het ontzettend sexy is. <laughs> Ik denk dat het super sexy is, omdat... Um... Innovatie. zonder innovatie is er geen toekomst. En ik denk dat de toekomst heel erg sexy is. Wat er achter ons ligt, dat is al geweest. Dat is, ja. dus ja, Wat er gaat gebeuren is volgens mij veel spannender dan, uh, dan, dan, dan wat er het geweest. verleden. Ja, precies. Volgt u alle Haagse ontwikkelingen op de voet? Um, ik probeer het zoveel mogelijk te volgen, maar ik zit veel op uh, een zeilboot. Uh, oh. Op de oceaan. Dus uh, vanaf daar is het af en toe wel lastig. En uh, vanaf de oceaan een beetje met een uh, soort gepaste afstand kijken naar Den Haag. Stemt u dat vrolijk of niet? Nou, niet echt, nee. Ik denk dat, dat op dit moment... Uh, dat we niet alleen in een eurocrisis zitten, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat er, dat er in Den Haag ook wel een soort van crisis is. Nou, daar gaan we het ja. straks uitgebreid over hebben... want daar heeft u vast ook weer een oplossing voor. Um, we gaan eerst even naar muziekkenner en journalist Leon Verdonschot. Leon, goedemorgen. Ik ben weer heel benieuwd... wat je vandaag voor ons hebt uitgezocht. Ja, ik zag het uh, debat. Ontzettend leuk. En dan zei Geert Wilders dat hij dol is op de, op de smurven. Hij vertelde dat hij vroeger als kind heel veel poppetjes van de smurven had. En dat die liefde eigenlijk nooit is overgegaan. Dat hij laatst zelfs nog naar de bioscoopvullen van de smurven was geweest. En hij vroeg eraan toe. En dat zei hij een beetje met een mysterieus glimlachen. Dat hij zelf ook niet helemaal wist wat erachter moesten zoeken. Maar dat wist hij natuurlijk best. Uh, en dat is volgens mij niet het, eens het meest van de hand liggende. Namelijk dat het leven van de smurven. Dat ik veel aansluit op zijn eigen wereldbeeld. En dat ze in hun eigen land leven. Dat ze op de baas zijn. En dat ze bedreigd worden door een wereld buiten het land. Nee, volgens mij herkent Geert Wilder zich in het uh, lot van de smurf. En, en dat is dat uh, de smurf, net als hij, regelmatig wordt beschuldigd door de buitenwereld van gedrag dat die buitenwereld niet wenselijk vindt. Er uh, is al jarenlang het uh, gerucht gegaan dat de smurf homoseksueel zouden zijn. Uh, dat lijkt me zelf onzin, Er is heel veel bewijslast voor. Nou, ze lopen graag met een bloot bovenlijf, en ze hebben een vrolijk karakter en ze hebben een, een voorkeur voor korte, strakke broekjes. Maar al die voorbeelden kan ik met één tegenvoorbeeld ontkrachten, namelijk Dries Hoewink. Maar vorig jaar ging het nog verder. Vorig jaar verscheen er een studie van een Franse schrijver waarin hij stelde dat de, de smurfen fascisten zijn. Hij zei bijvoorbeeld dat grote smurf, alle trekjes heeft van een leider met autoritaire trekjes. En de smurfwin, om een voorbeeld te geven, is de enige vrouw in het dorp. En ze heeft een ondergeschikte, een beetje dillende rol. En ze is ook nog eens op een high school, na dan een modelvrouw naar Arische normen. Uh, en Gargemel ontdekte de Franse schrijver. Gargemel is een jood. Want denk maar terug aan de inhaligheid wanneer hij in het album uh, de Geldsmurf ontdekte dat de smurven geld hebben. Dus de conclusie van die Franse schrijver was de smurven wonen in een totalitaire staat. Die witte, witte muts had net zo de witte kap kunnen zijn. Dus ik snap het wel. Ik snap wel dat Geert Wilders zich verbonden voelt met de smurven. Het is dus het enige stripvolk ter wereld dat net als hij met regelmaat wordt gedemoniseerd. Voor Geert Wilders, daarom Frank Sinatra met Blue skies Leon Verdonschot, hartelijk dank. Zelfs Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw a face looking so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly, blue days, all of 'em gone, nothing but blue sky, from now on. En the day is hurrying by when you and love oh how they fly blue days, all of them gone nothing but blue skies from now on Frank Sinatra Blue Skies en morgen hebben we weer een nieuwe plaats voor een andere partij u luistert naar De Stemming van Nederland. Het kenniskabinet. Ja, echt stemmen kan pas aankomende woensdag. Maar wij lopen alvast op de zaken vooruit met ons eigen kenniskabinet. Mannen en vrouwen met een lange, boeiende staat van dienst... die met een andere, frisse blik kijken naar de problemen die er zijn. En vooral naar de oplossingen. Vandaag is het de beurt aan onze eigen minister van Innovatie. Hij is ondernemer, adviseur en een veelgevraagd spreker op het gebied van innovatie in de toekomst. In zijn carrière richt hij meer dan veertien bedrijven op, zoals de meest succesvolle site van Nederland, nu.nl, maar ook de digitale AcceptGiro, Accept E-mail. Welkom Kees Segers. Dankjewel. Iedere politicus gebruikt het woord innovatie om zijn of haar beleid te verkopen. Het probleem is alleen denk ik dat niemand precies begrijpt wat ze daarmee bedoelen. Kunt u dat wel aan ons uitleggen? Ja, om te begrijpen wat, wat innovatie echt is, uh, moet je kijken waar het vandaan komt en, en, en eigenlijk waar het naartoe gaat. En uh, dat kan eigenlijk het, het beste aan de hand van, uh, van drie megatrends die al bestaan sinds dat we holbewoners zijn. En dat zijn uh, sustainability, dus eigenlijk duurzaamheid, globalisatie en connectivity. En dat staat voor onderlinge verbondenheid. En elk van deze megatrends is gekoppeld aan een dimensie. Dus, dus, ja, die trends die zijn eigenlijk verbonden aan tijd, ruimte en identiteit. Nou, de gloeilamp is bijvoorbeeld een innovatie die past in de dimensie tijd. Uh, dus duurzaamheid. En, en deze innovatie zorgt ervoor dat we de tijd, dus als het donker wordt, dat we de tijd kunnen oprekken. doordat het licht is als we de gloeilampen aansteken. Maar ook medicijnen vallen in deze categorie. Door medicijnen zijn we in staat bijvoorbeeld om langer te leven. Daarom worden we nu gemiddeld uh, 76, 78 jaar. Nou, het wiel, de auto en het vliegtuig. zijn typische voorbeelden van innovaties binnen de dimensie ruimte. En die uitvindingen zorgen ervoor dat het proces van het verkleinen van de wereld, dus globalisatie, dat, dat wordt gestuurd. Stimuleert. Nou, dan hebben we de uitvindingen als de krant, internet, telefonie... en die zorgen ervoor dat onze onderlinge verbondenheid wordt vergroot. De mens is eigenlijk continu op zoek naar mogelijkheden... om de beperkingen van die dimensies... dus de beperkingen van de dimensies tijd, de ruimte en identiteit op te heffen. Nou, als we dan gaan kijken naar de megatrends, dan zien we eigenlijk het volgende. Als we kijken naar globalisatie, dan zien we... we gaan van ergens naar overal. Als we kijken naar duurzaamheid, we gaan van soms naar altijd en naar onderlinge verbondenheid, dus connectivity... we gaan van alleen naar samen. Dat zijn de grote megatrends. En als je die megatrends eigenlijk gaat samenvoegen... als je gaat kijken waar die punten samenkomen... dan komt er eigenlijk één woord voor de toekomst uit... en dat is virtualisatie. Dus de grote ja, beweging die de wereld op dit moment maakt... is virtualisatie. Dat is veel informatie om te verwerken zo op deze maandagochtend. Ja. Oké, okay, Dus als ik het goed begrijp, we willen de afstanden kleiner maken... we willen onze levensduur verlengen en steeds meer samen doen... Ja. Wat is nou een goed voorbeeld? Van, u heeft carte blanche, u bent minister van Innovatie. Mm -hmm. Wat zou u als eerste meteen bewerkstelligen in de praktijk brengen? Ja, de, de voorbeelden die ik net noemde, dat zijn megatrends. Die over een uh, ja, eigenlijk vanaf dat we holbewoners zijn tot aan het einde van de dagen. Uh, dat die lopen. Maar als je nou morgen gaat kijken, dan denk ik dat, uh, dat de politiek zelf zou moeten gaan innoveren. Dus niet zozeer uh, dat we dat we minder wegen of meer wegen gaan, uh, gaan moeten bouwen. Maar dat de politiek zelf. Innoveert. En hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, bijvoorbeeld, uh, een van de dingen die natuurlijk heel erg spelen is dat... Uh, de benoemingscultuur in, in, in Den Haag... en in de provincies en op gemeentelijk niveau... op het moment dat je een, uh, een baan wil hebben... bij een, uh, bij een dienst of een, een, uh, een organisatie... die uh, ja, uh, semi-overheid is of mm. overheid zelf... dan kan dat eigenlijk alleen maar op het moment dat je lid bent... van een politieke partij. Als je uh, een hele goede kandidaat bent, maar je bent niet lid... dan kom je gewoon niet in aanmerking. Je wordt gewoon niet gevraagd. Je mag, wel, je mag jezelf wel aanmelden, maar je wordt absoluut niet op die plek gezet. Nou, als je dan na dat er 300.000 mensen zijn in Nederland die lid zijn van een politieke partij... en 10% is maar actief, zijn 30.000 mensen. Dat betekent dat al die functies worden vervuld... door dat ene poeltje van 30.000 mensen die, die daarvoor in aanmerking komen. Dus zoals in het bedrijfsleven wordt de allerbeste kandidaat... die wordt uh, ingehuurd om een klus te klaren. Uh, bij de politiek gaat het niet zo. Bij de politiek is het zo, wie heeft de meeste volgers uitgedeeld... de afgelopen drie jaar, wordt het niet de stijl dat die wethouder wordt... Nou, dat is krankzinnig natuurlijk. En hoe kunnen we dat doorbreken, die structuur? Want 30.000, daar, daar zitten niet misschien de grootste denkers of ondernemers of nee, creatievelingen bij. Ja, nee. maar hoe, hoe, dus we moeten af van die benoemingscultuur Dat sowieso. denk ik wel, ja. Ik denk dat je, dat je dat moet loskoppelen van elkaar. Heb je ook het idee dat er sowieso te veel politieke partijen in Den Haag zijn? Als je kijkt, hoe wij het speculeren nu allemaal over hoe die formatie gaat plaatsvinden... Ik denk dat het wel heel erg versnipperd is op dit moment, ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat er niet in de aankomende jaren... Uh, om het zo maar te zeggen, fusies gaan ontstaan... tussen bepaalde politieke partijen. Dat denkt u niet? Ik denk het wel. Wel? Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren, ja. En waar zou die als eerste gebeuren? Um, ik denk aan de linkerflank. SP, PVDA? Dat zou wel voor de hand liggend zijn. Alleen, ik heb, ik heb niet het idee dat die culturen met elkaar overeenkomen. En niet ik denk het... ook niet dat de SP dat. dat uh, kijk, of, of PvdA ze willen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de SP het in ieder geval niet wil, want die zitten enorm in de winning mood natuurlijk. Nou oh ja, dat moeten we nog maar zien natuurlijk. Nou, voorlopig gaan ze er in de peilingen behoorlijk op vooruit. Hoeveel ze erop vooruit gaan, dat zullen we zien. Maar ze gaan er in ieder geval behoorlijk op vooruit. En waarom gebeurt dat niet die fusies aan de rechterflank, denkt u? Um, omdat je aan de rechterflank eigenlijk niet zo heel erg veel partijen hebt. Uh, je, hebt, je hebt aan de linkerkant, dus midden links heb je, heb je wat meer dan, dan, dan helemaal aan de rechterkant. Eigenlijk wordt, wordt PVV natuurlijk als een hele rechtse partij gezien. VVD, uh, nou, die zit, zit ook rechts van het midden. PVV heeft veel linkse elementen. Het is een ik, beetje moeilijk om in een hokje te stoppen ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, het is, ja, het is sowieso moeilijk om dingen in een hokje te stoppen. Daar ben ik helemaal geen voorstander nee. van, ik denk ook overigens dat we van het links en het rechts denken totaal af moeten. Het is alleen maar verschil zoeken. Ik denk dat we naar gelijk maken moeten. We moeten kijken naar maar wat heb je dan wat te zijn de overeenkomsten. Wat je te kiezen hebt, dat zijn thema's. Dus dan zou je partijloos, zeg maar richtingloos zou je profileren op de thema's die jij als politicus het belangrijkst vindt, die jij aan de man wil brengen. Um, bijvoorbeeld. Maar waarom moet het per se links of rechts zijn? Dat is zo'n zo verzeild denken eigenlijk. Dat uh, begrijp ik. Aan de andere kant geeft het ook wel houvast bij het maken van je keuzes. Je associeert bepaalde zaken met uh, rechts of met links... en dat mm -hmm. maakt het wat overzichtelijker. Want ik vind het al, eerlijk gezegd, op een heel hoog niveau voor iedereen... elke burger, elke kiezer, om dat allemaal in de gaten te houden... en toch nog een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Dat klopt. Alleen, er zijn ook nog mensen, en daar behoor ik toe... die Totaal niet weten waar ze bij terecht kunnen. Want er is geen enkele politieke partij waar, waar ik een goed gevoel van krijg. Want er zijn, zijn partijen die. Ja. Die vinden bijvoorbeeld dat. Um dat we niet al te veel moeten bezuinigen. En aan de andere kant vinden ze weer dit. Dus ik vind van die partij vind ik dit goed, van die partij vind ik dat mm -hmm. goed. En als het allemaal bij elkaar optelt, nou, dan, is, dan kan ik niet stemmen... want ik weet niet waar ik dan op moet stemmen. <laughs> u bent pas niet de enige. Laten we even uh, weer de innovatie uh, terugbrengen in de praktijk. Laten ja. we kijken naar een heel groot fundamenteel probleem. Uh, de zorg en de oplopende kosten daarvoor. Ja. Heeft u suggesties of ideeën wat we daaraan zouden kunnen doen? Nou, dan kom je eigenlijk weer uh, bij de politiek die zelf zou moeten innoveren. Als je kijkt naar uh, uh, de gemiddelde overheid bij de, de, de overheid zelf... die is 43% gemiddeld over de verschillende instanties. Als je kijkt naar bedrijfsleven... dan moet je eerder denken aan 22, 23% overheid. Nou, hoe kan het nou zo zijn dat bij de overheid die, uh, die overheid zo gigantisch groot is... Dat heeft te maken uiteraard met bureaucratie, dat heeft te maken met controle. Er zitten natuurlijk hele goede elementen in. Want het is overheidsgeld, dus dat moet je toch op een iets zorgvuldigere manier... dat moet beter gecontroleerd worden. Maar het is wel heel erg veel geld. Uh -huh. als, je, als je bijvoorbeeld nagaat dat... Uh, als we praten over innovatiesubsidies, heel specifiek bijvoorbeeld... er wordt 2,3 miljard aan in innovatiesubsidies uitgegeven. Maar om 1 euro subsidie te kunnen geven, moet je dus 2,1 euro binnenhalen. Moet je je voorstellen... Dus in totaal wordt er, wordt er 5 miljard uit de samenleving getrokken... om 2,3 miljard te kunnen uitgeven. De rest, om dat te faciliteren, die uitgifte de, van die subsidies... Exact. heb je zoveel geld nodig. Ja, want het moet beoordeeld worden, er moet een rapport geschreven worden... er moet beleid gemaakt worden. Dus, dus van die 5 miljard blijft 2,3 miljard over. Dus de helft van de ambtenaren weg? Mm, ik weet niet of het, of het de helft van de ambtenaren is... maar ik denk dat we ook wel met ietsje minder uh, toe kunnen. De vraag mm. is natuurlijk, waar blijven al die ambtenaren? Want ja in het bedrijfsleven zullen ze echt niet allemaal terecht kunnen. Dat is misschien uh, probleem B die we oplossen nadat we probleem A hebben opgelost. En ja, maar ik denk dat, dat als je beleid maakt voor de lange termijn... kan je niet probleem A zomaar oplossen. En dan denken probleem B, wat er achteraan komt, dat staat je. Dat zien we dan wel weer. Ik denk dat het juist uh, politiek, maar ook beleid maken op de lange termijn is... om de consequenties van je keuzes wel van tevoren even door te rekenen. Dat is uh, sympathiek inderdaad. Het is wel maar heel genuanceerd, <laughs> wat ik nou zeg. Ja, ja, wat doen we dan met de helft van die ambtenaren die we er net uitgegooid hebben... zodat we inderdaad 5,3 miljard aan innovatie kunnen uitgeven? Wat, wat doen we met die ambtenaren? Dat is een goede vraag. Weet jij het? Nee, ik ben gelukkig alleen maar de vragensteller. <laughs> ik hoef geen geniale oplossingen te bedenken. Oké, okay, um, uh, 43% overheid bij de overheid. 23% bij het bedrijfsleven. Een gigantisch verschil. Ja, dat zijn gemiddeld. Ja. Ja, dus, maar even terug naar mijn eerste vraag over de zorg. Dus als we die overheid terug kunnen brengen... dan besparen we daar dusdanig veel kosten dat we je zorgproblemen oplossen? Of de, de dure zorg? Is dat het idee? Um, nou, je kan in ieder geval kan je ervoor zorgen... dat de bezuinigingen die nu uh, in de zorg plaatsvinden... Dat, dat, je, dat je kan zeggen, dat hoeft niet bezuigd te worden... maar we gaan met het geld wat er is, gaan we op een andere manier om. En je zou bijvoorbeeld kunnen zorgen dat, dat de zorg aan het bed zelf... door, door de artsen en, en door het personeel en door zusters... dat daar meer geld naartoe gaat... en dat er minder geld naar bestuurslagen toe gaat. En um, uh, vergrijzing, dat is eigenlijk aan de ene kant een overwinning op de natuur. Mm -hmm. Het lukt ons om steeds ouder te worden, daar had u het over in het begin. Ja. Aan de andere kant, um, we kunnen dat helemaal niet betalen... Moeten we er blij mee zijn dat we zo oud worden? Uh, ik denk dat we er heel erg blij mee moeten zijn dat we zo oud worden. En ik denk dat we het prima kunnen betalen. Alleen we moeten ons realiseren dat... Uh, en dan kom ik weer naar die virtualisatie... Dat we in ons dagelijks leven, uh, dus, dus als we op weg zijn om oud te worden... Dat we misschien anders moeten omgaan met onze consumptie. He, want op het moment dat je, uh, dat je een hele dikke auto wil rijden. en die moet in elke slaapkamer een flatscreen uh, hebben, om het zo maar te zeggen. dan ga je natuurlijk snel door je geld heen. Mensen die zijn het uh, in ieder geval in Nederland redelijk gewend. om in ieder geval twee tot drie keer per jaar vakantie te gaan. dan moeten we ook nog een paar keer weekendjes weg. Dus allemaal prachtig en mooi. Maar op het moment dat je dat allemaal ietsje minder doet. Als je, als je je leven allemaal ietsje anders inricht. dan kan je het gerust nog 15 jaar langer uitzingen. Dus we hebben het over een mentaliteitsverandering. Niet het ik heb recht op zorg als ik oud ben... maar van tevoren al bewustwording van wat jou dat gaat kosten... en er zelf voor betalen. Ja, nou dat sowieso natuurlijk. Want wie moet het anders betalen als je het niet zelf betaalt? Je buurman? Uh, nou ja, nee, maar... de jongere generaties, ik weet niet. Nee, maar die, die, ik vind sowieso dat je de jongere generaties... die moeten niet betalen voor de oude generaties. Mm -hmm. Leeft u zelf ook sober met die gedachten? Ik leef... Uh... Ik leef zo... Ik zie een milde glimlach. Voor de luisteraars die het niet kunnen zien... zag ik een milde glimlach hier in de studio. Ik leef, ik, ik, ik leef sober genoeg om het in ieder geval vol te houden... totdat ik, tenminste als, als er natuurlijk geen gekke dingen gebeuren... totdat ik... Uh... Goed en oud ben. Ja. ja. Ik wou uh, zeggen, totdat uh, ik onder de zoden lig. <laughs> even, even. Laten we even een heel groot probleem tackelen: de economische crisis. Daar zitten nou, we. Al. Weet je wat het is? Even. Mensen zijn gewend door, door wat er in de afgelopen 20 jaar in Nederland is gebeurd 25 jaar om eigenlijk meer uit te geven dan dat ze binnenkrijgen. Mm -hmm. Dat voorbeeld is er gegeven door de overheid. Want die doet dat namelijk ook al heel erg lang. Nee. Dus wij met z'n allen denken, dat moet gewoon kunnen. We kunnen heel makkelijk, of in ieder geval dat kon in het verleden... kon je heel makkelijk geld lenen bij de bank. Dus mensen zijn eigenlijk gewend om op de grote voeten leven. En dan kan je zeggen, ja, dat is goed voor de consumptie. Maar dat is allemaal korte termijn denken. En hoe gaat de overheid dit implementeren bij de burger? Ten eerste denk ik, dus door te stoppen zelf uit te geven wat die niet heeft. Ik denk dat de overheid, die moet gewoon het goede voorbeeld geven. Als je nou bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, subsidies... Uh, er worden zo ongelooflijk veel subsidies gegeven aan mensen. Waarom zijn dat subsidies? Waarom zijn dat niet gewoon leningen? Er zijn bedrijven die krijgen, die krijgen tonnen subsidies, uh, miljoenen subsidies... dat zijn beursgenoteerde ondernemingen. Op het moment dat dat geen subsidies meer zijn... maar dat zijn leningen tegen redelijk marktconforme voorwaarden... dan gaan dat soort bedrijven helemaal geen subsidie meer aanvragen. Dat doen ze gewoon omdat ze de weg kennen. En op een hele makkelijke goedkope manier geld naar binnen kunnen slepen. En die 5,3 miljard, die door de besparing die we net hadden besproken... Dat zijn alleen maar aan... innovatiesubsidies. Ja. Hè? Ja. Moeten die wel overeind blijven? Heeft innovatie dat nodig? Um, ik denk het niet... Ik denk dat het bedrijfsleven dat niet nodig heeft. En ik zou uh, ervoor willen opteren dat, dat er, laten we zeggen... een soort van, een, uh, laten we zeggen, een overheidsbank komt... waar alle subsidiegelden die er uit worden gegeven... dus op elk vlak in Nederland inkomen te zitten... en elke instantie die denkt dat ze uh, geld uit die pot kunnen krijgen... die kunnen een lening aanvragen, daar betalen ze gewoon een rente voor. Dat hoeft helemaal geen hoge rente te zijn. Maar er komt een lening en er komt een aflossingsverplichting... zodat dat geld gewoon weer teruggaat. Gewoon zoals het in het bedrijfsleven ook gaat. En dan krijg je dat er, uh, dat er 30 tot 40 procent waarschijnlijk... en dat is gewoon een getal wat ik nu even zo inschat... Mm -hmm. dat er 30 tot 40 procent minder aanvragen komen voor, voor dat geld... omdat het terugbetaald moet worden. Er zijn nu heel veel instanties die vragen gewoon subsidies aan... omdat ze denken, nou, dat is makkelijk. Als je namelijk de weg weet en je vult je formulieren goed in... Dan en, dan en Dan krijg je gewoon geld. Ja. Um. En, ik... en, en er zitten, dat weet je zelf ook... er zitten miljarden en miljarden... ik, zal, ik heb het ergens opgeschreven hoeveel het is. Hoeveel was het ook weer? Um, nou ja, in ieder geval, er zijn tientallen miljarden... zijn er gestald bij overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties. En daar lopen mensen een beetje obligaties mee te kopen. En in sommige gevallen worden daar uh, aandelen mee gekocht. Mm -hmm. uh, dat zijn de zogenaamde potjes voor, uh, voor de donkere dagen. Ja, waarom is daar geen norm op... Ja. Waarom is het niet zo dat de overheid gewoon zegt... luister, u mag, uh, ik noem maar wat, 20 van uw jaarlijkse budget... dat mag u maximaal aanhouden als reserve. En de rest van het geld, dat wordt afgeroomd. Dat moet gewoon terug naar de overheid. Waarom moet een gemeente uh, 6 miljard uh, verstoppen ergens? Voor, voor de dag dat ze wat minder krijgen uit Den Haag? Dat, is, <lacht> dat kan toch niet waar zijn? En dat gebeurt gewoon in Nederland. Grote schoonmaak moet er gebeuren als ik het zo hoor. Revolutie. Gaat u daar persoonlijk voor zorgen? Nou, nou, ik denk niet dat ik daar persoonlijk voor ga zorgen. Maar ik, ik hoor vuur en ik hoor passie als u praat. Nou, ik kan me natuurlijk wel een klein beetje boos maken over een aantal dingen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ondernemer. Mm -hmm. um, en met mij werken er een ontzettend veel ondernemers snot in de ogen. En als je dan ziet wat er in Den Haag gebeurt... en hoe daar met geld om wordt gegaan... waar mensen snoeihard voor hebben gewerkt... ja, dan denk je af en toe wel eens um, van... goh, het is niet helemaal eerlijk allemaal... Er wordt, er wordt in Den Haag niet altijd bij stilgestaan... ik heb het niet alleen over Den Haag, ik heb het ook over gemeentes... en dorpen mm -hmm. en provincies. Er wordt niet altijd bij stilgestaan dat het geld wat ze aan het uitgeven zijn... dat er mensen zijn, het volk, wij... Dat heeft verdiend. Ja, wij zijn gewoon, wij zijn de melkkoeien van deze maatschappij. Wij worden gewoon ja, uitgemolken elke dag... om ervoor te zorgen dat dat geld er is. Dus daar moet je ook wel gewoon met respect mee omgaan. Op deze uh, krachtige toon... Gaan we dit gesprek beëindigen. Kees Segers, onze minister van Innovatie, hartelijk dank dat u hier vandaag wilde zijn. Ja. Verslaggever Joris Kreugel gaat tot aan de verkiezingen dagelijks met de politieke partijen mee flyeren. Met een witte VVD-polo en de kraag omhoog gaat hij vandaag op pad met vrijwilliger Martijn van Dalen in Utrecht. Zie ik er een beetje VVD uit? Ja, je hebt een heel mooi shirt aan. Een beetje brallerig toch? Nee, ik denk dat het, dat, dat wel onterecht is. Uh, natuurlijk, uh, er is een club die inderdaad uh, misschien wel uh, zo overkomt. Maar de parelkettingen van heel lang geleden, die zie je uh, veel minder. Ook onze kamerleden komen af en toe gewoon in, uh, in spijkerbroek aanzetten. Dus uh, ja, het zijn een hele normale mens met wie je gewoon uh, zeg maar ook uh, aan de bar een biertje kan drinken. Je kan ze zo aanspreken. Heel toegankelijk. Net zoals jij. Uh, ook. Hallo, mag ik iets uh, aanbieden? VVD? Uh, nee, dankjewel. En waarom niet? Omdat ik uh, sociaal uh, graag wil stemmen. Maar jij vindt de VVD dan asociaal? Uh, nou ja, eigenlijk wel. In wat Soms voor opzicht dan? Wel. Nou, ik ben het met, uh, meer eens met het uh, idee dat je de zwakkeren wat meer moet helpen. Maar nou, dat doet en de VVD ook wel? Nou, daar ben ik het minder mee eens. Ik uh, denk dat we zeker uh, ook de zwakkeren in de samenleving helpen. En dat we vooral geen mensen willen opsluiten in, uh, in de uitkeringen dat we mensen aan het werk willen helpen en dan zie je dat mensen ook gewoon gelukkiger worden, behalve dat ze voor zichzelf kunnen zorgen, hebben ze ook meteen een sociale omgeving. Ja, precies, want daar staat de VVD voor, dus ook toch wel voor de zwakken die het echt niet kunnen, die gaan ze helpen. Dat lijkt me meer dan logisch. Oh, dat vind ik ja. wel. Ah, joh. Ja. Ja, ja? ja, goed. Maar bedankt jongens, succes en blij. Ja, je moet verder? Ja, ik ja, ga verder. Wordt geen VVD? Nee, wordt geen. Ja, neem nee, even die flyer mee die ja. doorschuif maar aanpakken. Ja, tof. Nou, je toch ook wel. Hé jongens, succes hè? Ja, zijn vrienden kwamen ertussen. Ja, dan moet je het loslaten. Ik kan ja. me ook voorstellen dat mensen gewoon op deze mooie dag over hele andere dingen aan het nadenken zijn. En dat ze 12 september wel over politiek nadenken. Mevrouw, ja. mag ik u deze aanbieden? Heel nee. belangrijk, 12 nee, september. Dank je wel. En waarom niet? Nou, dat zullen we maar niet uitleggen. Daar komen we niet uit. Dank wel. Dat klopt. Die uh, heb je ook. Dat is waar. En blijven lachen. Blijven lachen, inderdaad. En gelukkig zijn er een heleboel mensen die hem heel graag hebben. We lopen uh, nu onder de dom. Daarheen lopen? Dat lijkt mij prima. Beetje in het zonnetje lopen. Het weer de zon inderdaad in. dat zou een graadje of 27 worden, dacht ik. Mensen dus zijn blij. Deze ja. dames van de Domtoren. Heb hebben jullie er al eentje? Uh, nee. Wat ga je stemmen? Uh, D66 ga ik stemmen. En waarom? Uh, die vind ik, uh, ja, dat, ja. Okay. dat stem ik altijd de op en ik vind ze nog steeds. Ik weet niet echt waarom. Ik ben niet zo uh, politiek. Uh, Ondernemend en zo. Nu geef ik je dan toch even deze flyer. Oh, ja. En lees het nou gewoon eens even door. Want, ja. Ik weet niet of ik nog, uh, wisselen, maar je weet niet. Kijk er eens een keer goed naar. Want het uh, is toch belangrijk dat je weet waarop je stemt. Ja, ja dat weet ik ook wel. maar Ik uh... vind Alexander Pechtold ook wel leuk. Ja, ik vind hem ontzettend leuke man. Wat, uh, wat je net hoorde bij het meisje: het gaat uh, soms ook inderdaad om personen. En als je kijkt naar de vvd posters er staan ook geen persoon op. Het is een ideeënpartij. Dat vinden wij belangrijk, dat er dus niet de foto van Mark Rutte op staat. We vinden hem een geweldige minister-president. Maar het gaat ook om het idee liberalisme, gedachtegoed. Dus vandaar ook uh, de slogans. En naast mij is aangeschoven Ferry de Groot. Waar kunnen de mensen bij jou terecht om te klagen? Nou, om te, niet alleen om te klagen, maar om iets leuks te zeggen over de politiek. Op 0800 1121. dat is 0800 -121. 1121 en dan kan je van alles kwijt, dan kan je een eh, mening over de debatten kun je kwijt, je, je kunt klagen over Rutte, over Rumor en over iedereen die in de afgelopen week langs is gekomen. Dus 0800 1121.